In China is de voormalige minister van Spoorwegen veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf voor corruptie en machtsmisbruik. Dat meldt het Chinese staatspersbureau. In de praktijk wordt een voorwaardelijke doodstraf vaak na twee jaar omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Dit is de eerste grote corruptiezaak sinds Xi Jinping in maart president werd. Xi heeft een harde aanpak van corruptie beloofd. De leider van de strenge Islamitische Partij, Al-Nour, heeft bezwaar tegen de mogelijke benoeming van de sociaal-democratische jurist Baha Eldin als interim premier van Egypte. Gisteravond meldde de staatstelevisie dat het leger en de politieke partijen een overeenstemming hadden bereikt. Al-Nour vindt Eldin niet neutraal genoeg. Eerder wees de partij al Nobelprijswinnaar El Baradei af.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 Duizenden mensen gaan vandaag voor het eerst de luchtkwaliteit meten met hun smartphone. Het is een initiatief van het Longfonds. De deelnemers hebben een speciale app gedownload en een opzetstukje op hun smartphone geplaatst, waardoor de fijnstof kan worden gemeten. Volgens het Longfonds vormt de luchtvervuiling door fijnstof risico. Het kan longziekten als astma en COPD veroorzaken of verergeren. Het weer veel zon, maximaal van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit was het. NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is maandag 8 juli. En Nederland geniet nog na van het mooie weer. Maar ook van de prestaties in de Tour de France. Mollema 3, Terdam 4. We bellen met de vader van Bouke, Klaas Mollema. Engeland geniet na van de eerste Wimbledon-overwinning sinds 77 jaar. En verder bespreken we de gevolgen van vijf jaar lang geen bezoekers... bij de klassieker Ajax Feyenoord. En dat doen we met supporters en de politie. We hebben reportages uit Egypte en nieuws over... maar ik had het er net ook al over, over het meten van fijnstof via een app. En de warmte was niet echt extreem gisteren... maar toch hebben veel mensen er last van gehad. Hoe kan dat nou? En voor de komende dagen hoe dat te voorkomen. Want het worden mooie dagen.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 you may not believe that, mm, baby, I'm mm, really when you said good. Getting lank, cause it means you know playing this guy like a fool. Cause now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And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 Het voor het nieuws overzicht. Het dodental van een treinongeluk in Canada is opgelopen tot vijf. Gisternacht ontspoorde een goederentrein met ruwe olie... in het stadje Lac-Mecantique. Vijf wagens explodeerden en er ontstond een vuurzee. Zeker veertig gebouwen zijn verwoest of zwaar beschadigd. Het dodental kan nog verder oplopen, want er worden veertig mensen vermist. Canadese premier Harper bezocht zondag het rampgebied. It looks like a war zone here. It, it is really just terrible. There has been loss of life, as we all know, and there are still many, many people missing. Premier, vergelijk het stadje met een oorlogsgebied. Volgens een Canadese tv-zender is de trein uit zichzelf gaan rijden... nadat de machinist was uitgestapt om in een hotel te overnachten. Een engineer parked the train last night, activated the brakes... and went to a local hotel to sleep. Another engineer was supposed to take over... But somehow the train started rolling into town. Een andere machinist zou de trein later overnemen. Op de een of andere manier is de trein gaan rollen... in de richting van het lager gelegen Lakmecantik. Het mm. grootste deel van de miljoenen euro's... die Nederland aan Srebrenica heeft gegeven voor de wederopbouw... komt niet op de juiste plaats terecht. Dat zei de burgemeester van de Bosnische stad gisteren in Brandpunt. So far for 18 years after... The war ended in this country. Dynamics of house reconstruction per year is 10 homes houses per one year. In de afgelopen 18 jaar heeft Nederland zo'n 120 miljoen euro overgemaakt. Daarvan werden ongeveer 10 huizen per jaar gebouwd, zei hij. Volgens de burgemeester is alles en iedereen in Srebrenica corrupt, van hulporganisaties tot aan de regering toe. In general position of people is like everybody is corrupt here, community, NGO, government, everybody. Because people see things, you know. a small community. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland zegt dat er nooit klachten over corruptie in Srebrenica zijn binnengekomen. Ook niet van de burgemeester. Anders zou daar zeker onderzoek naar zijn gedaan. Srebrenica krijgt het geld als compensatie. <klas> Pardon. Nederlandse blauwhelmen konden 18 jaar geleden niet voorkomen dat er meer dan 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord door het Bosnisch-Servische leger. Van de burgemeester mag Nederland wel ophouden met deze liefdadigheid. We said, you know, they, they, poor people. Just give them charity. Thank you. No more charity. We don't need that. Laat maar zitten. We hebben het niet nodig. Dat is een boodschap. Het was warm gisteren in Nederland. Vele genoten aan het water of op het water met volle teugen van het zomerweer. Maar de warmte zorgde ook voor problemen. Zo hadden tientallen deelnemers aan de hardloopwedstrijd de Color Run in Zwolle last van de hitte, vertelt de politie. Er zijn een aantal mensen echt uh, verhit, oververhit geraakt. 73 mensen hebben zich bij EHBO-posten gemeld. En 35 mensen daarvan moesten echt even medische hulp krijgen. Eén daarvan is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het was in Zwolle gistermiddag 27 graden. Aan de wedstrijd deden 5000 mensen mee. Om te voorkomen dat nog meer mensen oververhit raakten, besproeide de brandweer de hardlopers met koud water. En ook in het Limburgse dorp Stramprooi was koud water nodig om deelnemers aan een schuttersfeest weer op te peppen. Zo'n 50 mensen in warme uniformen werden onwel. En van het koude water knapte ze wel weer snel op. Laat de krant, er is bij pakken. Wat hebben wij vanochtend in de krant? Het Algemeen Dagblad, om te beginnen, heeft een verhaal over een gevaarlijke vakantieuittocht. Caravans overbeladen en niet altijd even goed onderhouden. We gaan slecht voorbereid en onveilig op weg. Dat er lezen in het AD. Dagblad Trouw heeft het over Egypte. Kopten, weer eens de zondebok. Egyptische christenen steunen het leger dit keer... en zijn daarom het eerste doelwit van Morsi getrouwen. Dan De metro Die heeft een klein verhaaltje op de voorpagina met een doorlees binnenin. Snowden Game is een dikke hit, is ontwikkeld door een Nederlandse student. Het gaat over de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Snowden Leaks. En de claim blijkt een onverwacht grote hit. En dan de Telegraaf. Die heeft drie foto's van, uh, van Boeven op de voorpagina. Kloplacht. Klopjacht op digitale pinbenden. Het gaat over 30 miljoen euro. Die is ontvreemd. En nog niet alle daders zijn opgepakt. Daaronder staat trouwens een klein fotootje onder de titel Eindelijk bakken. En we zien vier mensen op een rij die lekker op hun buik liggen. Want de rug moet tenslotte ook bruin worden. Prakken we de roze kranten bij, het Financieel Dagblad. ECB, de Europese Centrale Bank, heeft een verhaal over dat Duitsland... de motor van de economie in Europa zelf zeer kwetsbaar is. Want, zeggen ze, daar, daar ontbreekt nog wel wat aan. Er moet meer aandacht komen voor techniek, voor wiskunde in het onderwijs... en ook de vergrijzing onderschatten de Duitse autoriteiten. En dan nog een verhaal, het laatste verhaal in uh, de voorstand. Niet op de voorpagina, maar als je dan doorbladert naar pagina 3. Een verhaal natuurlijk over het Nederlandse succes van het afgelopen weekend. Een lesje Nederlands klimmen. Onder de titel 'Chroniek van een onverwacht weekend... wordt alles nog een keertje op een rijtje gezet. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Met Bianco was dat. Ze zijn broodmagen, maar toch eten ze elke dag veel. Ze eten heel veel, de renners in de Tour de France. Ook vandaag, tijdens de rustdag. Voorbij is de tijd dat ze aanschoven voor het menu van hun motel, van hun hotel. De ploegen hebben namelijk gewoon hun eigen kok bij zich. Bij Argos, de ploeg van onder andere Marcel Kittel en Tom Dumoulin, is het een kokking. Janneke Pietersson. In Utrecht heeft ze haar eigen bedrijf, Sportkeuken. Jeroen Wilaard ging langs en vroeg haar om te beginnen naar het avondmenu. Het avondeten krijg je eerst vooraf. Uh, dan hebben ze vaak buffets, dus Het is allemaal salades en groentes. En wat, of iets met pasta, salades, of uh, rijssalade of quinoa salade. Dat is in buffet En dan het hoofdgerecht krijgt het een magervlees, uh, zoals bijvoorbeeld uh, kip of biefstuk. En verschillende soorten groenten. Ik probeer het heel veel groentes voor ze te maken. Soms wel vijf uh, verschillende groentes door elkaar. En dan krijgen ze en pasta en vaak ook rijst. Beide dingen. En dan daarna heel veel fruit en soms wat magere toetjes. Jij bent een sportdiëtiste uit Utrecht... die mannen vreselijk veel te eten geeft zonder dat ze aankomen. Ja, dat klopt. Mensen verbruiken natuurlijk zoveel energie... dat ze wel heel veel kunnen eten en mogen eten. Dus als ik er dan voor zorg dat ze de juiste dingen krijgt... dan kunnen ze gewoon ja, veel eten. Ze moeten ook veel eten. Dit klinkt niet naar genieten van de cuisine, maar gewoon brandstof innemen. Nee, het is wel lekker. Ik maak het wel heel lekker. Het is, ja, ze eten gewoon heel veel pasta omdat daar heel, al die koolhydraten in ja. zitten. Dus ik probeer wel ook rijstjes vandaag. Maar nou weet ik, ze hebben al, al vier dagen na de race pasta gegeten. Dus nu vandaag maak ik dan aardappels en dan doe ik ook wat groenten door. En ik, maak het wel, uh, ik probeer het wel echt heel lekker te maken. Dus dat ze een beetje blij worden. En de tijden zijn streng. De ethiek van Argo Shimano is hoog. Dus ook Janneke Pietersson heeft een contract moeten tekenen... dat ze niets verkeerds doet in het eten. Nee, dat klopt. Ik eet allemaal gezonde, pure, pure producten. Ben je daar dan ook enigszins nerveus mee bezig? Ook in uh, wat je aanschaft? Eh, bijvoorbeeld niet dat je vlees ergens koopt... waarvan ze later kunnen zeggen, daar zat die clambuterol in... Nee, ik moet wel gewoon mijn boodschappen doen in de supermarkt. Dus het, of ik heb, de ingrediënten krijg ik uit het hotel... maar soms wil ik dan nog wat aanvullen. En dan uh, moet ik dat wel gewoon in de supermarkt doen. Dus met vlees, je moet wel goed kijken hoe het eruit ziet. Uh, ja, dat het wel echt vers is. Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Hoe is het om drie weken lang in zo'n mannenwereld te leven? Ja, ik vind het super. Ik vind het echt super om dit uh, te mogen doen... En uh, het is wel hard werken, maar het is ook gewoon uh, ja, leuk. En dat ik alleen maar met mannen ben, dat maakt mij niet zoveel uit. Dat, uh, ik, ik kan er wel goed uh, wel omgaan, ja. We zijn begonnen met het avondeten. Het is nu ochtend, uitzending. De volgers nemen een eitje, een croissantje, een thee, een jus d'orange... en misschien nog een stokbroodje met jam, maar dan de renners... Ja, de renners eten echt heel veel. Dat de luisteraars zich niet verslikken. Ze eten heel veel en heel, uh, ook heel veel verschillende dingen. Voor het ontbijt sta ik echt, ik ben twee uur voordat de jongens half negen ontbijten. Dan ben ik om half zeven in de keuken. Dan bak ik uh, donker brood voor ze. Dus uh, vol, volkoren brood maak ik. Dan maak ik ook weer bakken met fruitsalades voor ze. Ik kook rijst, meestal alleen maar rijst. Ik vraag of ze pasta willen, maar dat eten ze al uh, genoeg. Uh, dan bak ik omeletjes voor ze en dan hebben ze al een muesli, maak ik speciale muesli. Dat maak ik al, uh, ook gelijk s ochtends vroeg doen we al de melk erbij, zodat het goed uh, zich volzuigt. Dus dat eten ze ook, dan maak ik het lekker door nog wat soja yoghurt erdoor te doen, nog weer fruit erdoor. En toen kietel taart, tart? Dan heb ik pannenkoekjes met uh, aardbeien in chocola. Dan verwen ik ze een beetje. Mm. <laughs> het je inderdaad in de mond. Janneke Pietersson, dus de kok die aanwezig is in de Tour de France... in een reportage van Jeroen Wielaert. Hoe begin je in Egypte een revolutie? Nou, Je zorgt voor een Facebookpagina, je verzint een naam... en roept mensen op om een petitie te tekenen. De naam werd Tamarot, rebel in het Nederlands. De petitie tegen president Morsi werd door 22 miljoen Egyptenaren ondertekend... De Tweede Egyptische Revolutie was een feit. Het is er de ene dag drukker dan de andere. Maar al meer dan een week wordt er gedemonstreerd op het Tahrirplein. En als het moet, staat het er vol. Achter het hoofdpodium op het plein zit het cafeetje Beladi. Mijn land of mijn stad betekent het. Ze hebben door draadloos internet, dus dat komt mooi uit. Binnen twee leden van Tamarot. Sarah Kamel. 20 jaar. En Shani Malek, 28 jaar. De oudste in de Tamarot-beweging is 30 jaar. Het begon allemaal op 28 april. Ze hadden het gehad met president Morsi van de Moslimbroederschap en plaatsen een verklaring op internet. De Tamarot-beweging was geboren. De hiërarchie is. Er zijn uh, vijf oprichters van Tamarut. en verder zijn er 35 uh, die daarna het uh, centrale bestuur vormen. En da daarnaast hebben we heel veel coördinatoren. Een kleine flexibele beweging van jongeren die gemotiveerd worden door vrijheid en rechtvaardigheid. En die teleurgesteld waren in de vorige president, president Morsi. Uh, wij zien wij zagen nog steeds met Mursi dat het, dat het regime niet recht deed aan de, de, de martelaren, degenen die gestorven zijn in de revolutie. Uh, niemand is veroordeeld, geen enkele politieofficier. Dus wij gaan gewoon door. Daarom ben ik meegenomen aan deze beweging. En wij tweeën behoren nu tot de 35 van het centrale bestuur. Uiteindelijk leidde die teleurstelling tot massademonstratie in het hele land ruim een week geleden. 33 miljoen mensen zouden daaraan hebben meegedaan. Een derde van de Egyptische bevolking. Sindsdien is Tamarot een politieke factor. Maar een politiek programma is er niet. Ja, eh, is eigenlijk... Wij hebben niet een, een politieke ideologie. We eh, hebben een liberal, een nazerist, een verhaal, maar wat we willen is een werkelijke democratie. Het hoeft niet per se één school te zijn liberaal of Zeg marxisme. Wij willen een democratie echt van de straat. Gisteren zijn drie leiders van Tamarotte op bezoek geweest bij de nieuwe president Mansour voor overleg. Er wordt dus naar ze geluisterd, terwijl ze niet gekozen zijn. De, de mensen hebben Tamarot legitimiteit gegeven, legitimiteit van de, van de revolutie, door massaal de straat op te gaan, door massaal uh, te gaan demonstreren en door de handtekeningenactie, uh, 22 miljoen. Komen we op een heikel punt, namelijk de vraag of Tamarot ongewild niet heeft meegewerkt aan een militaire staatsgreep, een koe. It's a Als, uh, dit is niet een militaire coup, dit is een coup van het volk. Als dit een militaire coup zou zijn, dan zou de leider nu een militair zijn. En dat is niet zo, dat is een uh, burger. En dat geldt idem dito voor de andere functies. Voor het premierschap enzovoort. De ABC van de militaire koe is dat de militairen overal de macht zouden grijpen. En dat er nu een avondklok zou worden ingesteld dat de mensen niet meer mogen demonstreren op de plein. En dat, daar is helemaal geen sprake van. En inderdaad, die demonstraties gaan elke dag door, terwijl de doelen al zijn bereikt. Of nog niet? Wij willen nog veel meer stappen. We willen ook uh, snel uh, parlementaire verkiezingen. En daarom moeten we blijven pushen dat dat werkelijk allemaal gaat gebeuren. Voor de zoveelste keer wordt het gesprek onderbroken door een telefoontje. Maar we zijn bijna klaar. Tamarot stuurt aan op vervroegde verkiezingen, zo snel mogelijk. En gaan ze dan ook meedoen? Zoals ik al zei, de oudste van ons is 30. Wij zijn niet op zoek naar posities en naar stoelen. Wat wij willen is dat de revolutie-eisen worden ingewilligd. Dat die worden gerealiseerd. En aan het volk zal het niet liggen. Want dat blijkt in Egypte elke keer weer massaal op de been te willen komen. Het verslag was dat vanuit een roerig Cairo van Jeroen de Jager... samen met journalisten, ze tarde ook op als vertaalster, Rena Netjes... Als Amerika niet snel uitleg geeft over het bespioneren van Europese instellingen... dan gaan de handelsbesprekingen met Washington niet door. Die dreigende taal die klonk vorige week uit Brussel. Allemaal de aanleiding van onthullingen van hacker Edward Snowden. Toch gaan die onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten... vandaag gewoon beginnen in Washington. President Obama had ze begin dit jaar al aangekondigd in zijn State of the Union. comprehensive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 Uh, je eigen belangen mag verdedigen, maar niet dat de een of de ander heen rolt. Transatlantische onderhandelingen over handelsbevorderingen. Hoe baanbrekend is dat? Want dat komt eraan. Er zijn al eerdere pogingen ondernomen om echt tot verdragen te komen... en die zijn elke keer eigenlijk nou ja, uh, niet tot de, tot de eind, in de eindfase beland. Voor Nederland is het enorm belangrijk. wij zijn een open economie. Ja, want als goede handelaar, als goede Hollander vraag ik dan... wat word ik daar wijzer van, van die onderhandelingen?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 Wat eigenlijk zoveel wil zeggen als zo snel mogelijk. Niet te lang overdoen. Ik hoop ook dat het binnen twee jaar afgerond kan zijn. Een hele grote tank. Dat is een grote tank. Maar de doorgaans duren onderhandelingen nog langer. Maar ja, het ambitieniveau is gewoon hoog. En dat zijn minister Ploemen. Ondertussen is ook premier Rutte in Amerika. Die is dan weer op handelsmissie. Gaat naar Texas. Dat doet hij samen met zijn collega Peters van Vlaanderen. De reportage was van Wissel de Jong. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Beatsvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meuse die hebben als eerste Nederlandse koppel ooit de wereldtitel veroverd. Ze verrasten tijdens de eindstrijd het Braziliaanse duo... Ricardo en Alvaro Vilo met 2-0. En ze verrasten ook zichzelf, zo vertelt Alexander Brouwer. Je had er echt niet van kunnen dromen, joh. We gaan naar zo'n toernooi met het idee uh, met een doel zeg maar, om de top 8 te halen. Uh, ook voor de aanstaat van NRC en NSF. En uh, ja, dan halen we dat en dan is het op, op een gegeven moment natuurlijk het, uh, ja, het opnieuw stellen van je doelen en uh, opnieuw de focus weer pakken. En op op zo'n manier door dit toernooi lopen en uh, ja, zulke wedstrijden spelen, dat is echt, echt fantastisch. En met die A-status zit het wel goed, want sportkoepel NOC-NSF heeft de prestaties van Brouwers en Meeuwen beloond met een A-status. Zodoende krijgen ze een extra toelage. Eindelijk dan konden de Britse tennisfans te juichen voor een Britse winnaar van het mannentoernooi op Wimbledon. Annie Murray werd de eerste thuiswinnaar sinds Fred Perry in 1936. Hij won in drie sets van Novak Djokovic, de nummer één van de wereld. Toch leek Djokovic in de laatste set nog terug te komen. Murray wist dat hij een vechter tegenover zich had. I've played Novak many times and uh I think when everyone's finished playing he's going to go down as one of the biggest fighters. He's come back so many times from losing positions and he almost did the same again today. So uh, that made it extra tough and uh I don't know, just managed to, to squeeze through in the end. Djokovic weet zich vaak in de wedstrijd terug te vechten, maar deze keer lukte het hem uiteindelijk niet. Het is vandaag een rustdag in de Tour de France. Renners verplaatsen zich van de Pyreneeën naar Bretagne. Dit van gisteren werd gewonnen door Daniel Martin. Nederlander Bauke Mollema deed gisteren goede zaken voor het algemeen klassement. Hij is tegenplaats en staat nu derde. Het is nog steeds twee weken te gaan. En ik ben heel blij uh, ja, hoe de benen nu aanvoelen af, dit weekend. Dan. En uh, ja, met de positie in het klassement heb uh, ja, ik van tevoren uh, niet op gerekend. Bout Poels beleefde gisteren ook een mooie emotionele dag. Hij werd negende. Uh, ja, dat is wel een mooi idee dan uh, nou je toch een keer tot tien kan rijden in zijn berg, waar, waar ik altijd voor heb getraind. En, uh. is, dit, is dit dan de bekroning op die hele weg? Ja, misschien wel een beetje... Uh heel rester Ellen van Dijk heeft de afsluitende tijdrit in de Giro Rosa gewonnen. Amerikaanse Mara Abbott die won de ronde van Italië voor vrouwen en voor Abbott was het haar tweede eindzegen in Italië. Marianne Vos die eindigt in het klassement als zesde. Michiel van der Heijden is Nederlands kampioen mountainbiker geworden... op het loodzware parcours in Groesbeek. Versloeg hij favoriet Rudy van Hout. Het duur ontsnapte in de slotfase uit een kopgroep. En na half zeven een heel andere race, de Carbage Race. Met een barrel van 500 euro via Duitsland en Italië naar Andorra. Dit is Radio 1. Het is half zeven, hier is Dorot Negens. Goedemorgen. De bemanning van het toestel van Asiana Airlines... heeft kort voor de crash in San Francisco de landing afgebroken. Volgens de Amerikaanse onderzoeksraad voor transport... blijkt uit de vluchtrecorders dat het vliegtuig duidelijk langzamer vloog... dan de bedoeling was. En anderhalve seconde voor de crash probeerde de bemanning... alsnog de landing af te breken door een zogeheten doorstart te maken. Daarvoor was het te laat. In China is de voormalige minister van Spoorwegen veroordeeld... tot een voorwaardelijke doodstraf voor corruptie en machtsmisbruik... meldt het Chinese staatspersbureau... In praktijk wordt een voorwaardelijke doodstraf vaak na twee jaar omgezet in een levenslange gevangenisstraf. De leider van de streng islamitische partij Al-Noor heeft bezwaar tegen de mogelijke benoeming van de sociaal-democratische jurist Baha El-Din als interim premier van Egypte. Volgens Al-Noor is el dien niet neutraal genoeg. Eerder wees de partij al Nobelprijswinnaar el baradei af. En duizenden mensen gaan vandaag voor het eerst de luchtkwaliteit meten met hun smartphone. Het is een initiatief van het Longfonds. De deelnemers hebben een speciale app gedownload en een opzetstukje op hun smartphone geplaatst. Daardoor kunnen ze fijnstof meten. Het weer opnieuw een zonnige dag met maximaal van 21 graden aan zee. en Misschien wel 25 in het binnenland. Morgen verandert er weinig, al wordt het iets minder warm. En vanaf woensdag is er meer bewolking, maar het blijft wel droog. En we hebben een file bij de ANWB, Jan Bakker. Sterker nog, we hebben er twee. Zo. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Amsterdam bij Almere Buiten Oost 4 kilometer. En op de A7 van Horen naar Amsterdam bij de overheid Bij de Wormer 3 kilometer. Niemand is er blij mee, maar de klassieke Feyenoord Ajax of Ajax Feyenoord. Zonder uitpubliek bespaart de samenleving heel erg veel geld. Naar de ster over twee minuten. Bij QuickFit merken we dat mensen steeds slimmer worden.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 NOS het Radio 1-journaal. Voetballers zijn er niet blij mee, het publiek ook niet. Maar de maatregel om de risicowedstrijd tussen Ajax en Feyenoord... zonder uit publiek te spelen, heeft wel gewerkt. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Afgelopen vier jaar zijn er geen grote confrontaties geweest. Het verslag is van Hendrik willem -Hofs. Vier seizoenen lang komen de supporters van Ajax en Feyenoord... nu niet bij elkaar op bezoek. Uit documenten van de politie blijkt dat daardoor... veel minder agenten zijn ingezet... Bij een wedstrijd met uitpubliek zo'n 400. Bij een wedstrijd zonder de aanhangers van de tegenstander minder dan 200. Dat scheelt 1 ton in politiekosten per wedstrijd. Burgemeester Abu Taleb. Het feit dat die maatregel toen door Job Cohen en mezelf en de clubs en de KNVB is genomen en leidt... Uh, niet alleen tot rust in de stadions en eromheen... maar ook nog eens tot een financieel voordeel. Ja, dat spreekt natuurlijk tot de tot verbeelding. Maar daar is natuurlijk onze politiecapaciteit niet voor bedoeld. De politiecapaciteit is bedoeld om gewoon evenementen... onder normale omstandigheden mogelijk te maken. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam vindt het belangrijk... dat de klassieker op termijn weer met supporters van beide clubs moet worden gespeeld. Maar dat hoeft niet tegen elke prijs. We moeten naar een niveau waarop ook dat aanvaardbaar en in orde is... Kijk, het is niet zo moeilijk om het geweld te laten verlopen als we duizenden ME'ers inzetten. Maar dat is niet normaal. Dus het gaat onder normale condities, kan het dan. Amsterdam is er al uit, Rotterdam nog niet. Wat we nu gaan doen voor de toekomst daar loop ik nog niet op vooruit. Ik ga met mijn collega Van der Laan binnenkort spreken, samen met de leiding van de beide clubs en de KNVB. En dan zullen we daar onze conclusies met elkaar delen. Als ik puur alleen naar Amsterdam kijk, zeg ik, het gaat hier echt de goede kant op. Het lijkt mij logisch om het dan vanaf uh, uh, nu per seizoen te gaan bekijken. En er heel dicht op te blijven zitten om te weten hoe de stand ook echt is. Hoe de ontwikkelingen zijn. Mijn punt is niet dat het hier nu allemaal uh, hemels is. Maar het is wel zo dat er veel verbetering is geweest. Komende vrijdag wordt bekeken of Ajax-supporters weer naar de Kuip mogen. En Feyenoord-fans weer naar de Arena. En wie wil dat nou niet? Hoewel het Overijsselse Hardenberg niet bekend staat om zijn racecircuit... gaat er straks om 9 uur toch een heuse rally van start. Carbage Run heet hij en hij is bedacht door Bram Eigenraam. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een opmerkelijke naam voor een uh, rally. Waar moet ik aan denken? Carbage Run. Het is een kruising tussen car en garbage. Het uh, betekent eigenlijk uh, simpelweg dat de auto's niet meer mogen kosten dan 500 euro. Ah, ja, dat is een soort uh, race met afvalauto's. Zo moet je het overzien inderdaad. <laughs> Moeten ze wel APK gekeurd zijn? Uiteraard en verzekerd zijn. Dus uh, dat is allemaal in orde. Ja. En hoeveel van die barrels dan uh, verschijnen er aan de start? Uh, vandaag starten we met 550 auto's, 1700 deelnemers. Ja, dat is het maximale wat u kunt uh, herbergen? Of zouden er nog meer mee kunnen doen? Nee, nee, we hebben zelfs een wachtlijst van enkele honderden teams. Uh, maar meer kunnen we niet handelen, inderdaad. Nee. Ze, moeten de, uh, ze moeten technisch uh, goed zijn. Moeten ze er ook nog een beetje leuk, uh, mooi en uh, misschien wat origineel uitzien? Uiteraard dat is een van de uitdagingen om met een zo origineel mogelijke auto aan de start te verschijnen. En daar wordt ook een prijs. Uh, ja, dan krijg je dus ook nog een prijs voor. En ja. veilig is het wel, hè? Uiteraard, ja, ja, het is veilig. Snelheid overtreden is verboden. Het gaat niet om snelheid op tijd. Het gaat puur om, uh, om met het barrel over de finish uh, te komen na vijf dagen in Barcelona. Ja, want hoe gaat die reis? Is er een bepaald parcours? Ja, wij uh, gaan in vijf dagen. Uh, we gaan de eerste dag vandaag naar, uh, naar Zuid-Duitsland... Volgens Turijn en dan Zuid-Frankrijk, Andorra en dan Barcelona. Dat is het uh, parcours wat afgelegd uh, moet worden. Waarom heeft u dat uit bedacht? Uh, nou, eigenlijk is het gebaseerd op een, een vergelijkbare rally in, uh, in Engeland. Alleen, uh, hier bleek dat nog niet zo, uh, Nou, eigenlijk helemaal niet te zijn in Nederland. Je dus zou het eigenlijk uh, ja. Voor de grappers gaan proberen. En dat is eigenlijk uh, zo populair geworden dat het nu uh, 550 auto's meedoen en zelfs een gewaslijst zijn. Ja, precies. Uh, en uh, het, het mag ook allemaal. Ik bedoel, je wordt niet van de weg gehaald uh, ook door de politie in de andere landen? Uh, nee, dat valt eigenlijk al mee. Het gebeurt wel eens, maar over het algemeen uh, valt het mee. De zijn op de hoogte van wie we zijn, wat we doen. Dus dat, dat komt zeker. Ja, doet u zelf ook mee of gaat u uh, met het vliegtuig naar Barcelona? Nou, ik rij uiteraard wel mee, alleen uh, niet in een barrel, want uh, ik kan het maar niet permitteren dat ik niet aankom. <laughs> nou, hoe laat is de start? Oh, dat zei ik al, negen uur? Ja, negen nou, uur hebben we best. Goed, ik, ik, ik wens u een mooie dag en veel plezier ermee. Oké, okay, dank u, dag. Dit is Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Zomerrit van een jaar of drie geleden. Alweer train was dat. Hey, Soul Sister. Bij het ongeluk met een olietrein in het Canadese Lac-Mécantique zijn zeker vijf doden gevallen. De trein met 72 wagons vervoerde ruwe olie. Vijf daarvan ontplofte zaterdag in het centrum van Lac-Mécantique. Inwoner van het plaatsje zag het al snel en filmde vanaf veilige afstand de hevig brandende trein. Explosion de train à een Juist op dat moment is er een grote explosie. Een vuurbal van tientallen meters hoog schiet de lucht in. En een dikke kolom van pikzwarte rook stijgt op. De Canadese televisie doet uitgebreid verslag van het ongeluk in de Franstalige deelstaat Quebec. Ook de Engelstalige zenders besteden veel aandacht aan het ongeluk. Een aantal getuigen vertelt wat ze hebben gezien. De explosies waren enorm krachtig en het vuur werd heviger en heviger... zegt deze man die nog nooit zoiets heeft gezien... Volgens een andere getuige was het alsof je de hel binnenliep. Hey, van een groot deel van het centrum is niets meer over. Tientallen huizen en gebouwen zijn verwoest. De Canadese premier Stephen Harper bezocht de plek van het ongeluk... en is diep onder de indruk van wat hij zag. Het lijkt al een oorlogsgebied. Veel mensen worden nog vermist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 De machinist zette de trein 7 kilometer buiten Lac-Mecantiek stil om in een hotel te overnachten. Een andere machinist zou het later van hem overnemen. Maar op een of andere manier is de trein gaan rollen in de richting van het lager gelegen Lac Mecantiek. Premier Harper heeft informatie over het ongeluk die hem ernstig zorgen baart. The information that I've seen about what has transpired. It may not be complete, but it is very, very concerning. Well, we do have a lot of maar nog niet alle feiten zijn verzameld. En Harper wil, zolang dat niet het geval is, zich niet uitlaten over de oorzaak van de ramp. Dat zei Katrien Straatman van onze buitenlandredactie. Camille Eurlings, president-directeur van KLM... is door NOC-NSF voorgedragen om koning Willem-Alexander op te volgen... in het Internationaal Olympisch Comité. Administer wordt dan het 1e Nederlandse IOC-lid. Eurlings was gisteren op bezoek in de Tour de France... en hij sprak daar voor het eerst over zijn voordracht. Het was een heel bijzondere week, maar ik ben nog niet Nederlands nieuw IOC-lid. Ik moet zeggen dat het feit dat ik voorgedragen ben is eervol... maar ik zou het mooi vinden als het leidt tot een nieuw Nederlands IOC-lid...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 dat ik samen met de Nederlandse topsporters, maar ook het NOC natuurlijk... heel hecht met het NOC, de Nederlandse zaak zal bepleiten. Camille Eurlings was dat. Stefan Dahlenbouwt sprak in Frankrijk met hem. En in Nederland spreken we met John Bakker bij de ANWB. John, uh, nou, twee files. Hoe komen dit trouwens twee files op een dag dat je denkt van het is vakantie? Ja, sterker nog, er staan er inmiddels vijf. Ja, die ene is wel te verklaren. Uh, dat is op de A6 vanuit Emmeloord naar Amsterdam. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Almere Buiten-Oost... en dat zorgt voor 4 kilometer file. Ja, de andere files die er staan, dat is toch het gebruikelijke beeld... richting Amsterdam en Rotterdam. Op de A7 vanuit Horen bij Weidewormer, 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de ring van Amsterdam... tussen knooppunt Amstel en Watergraasmeer. Bij Rotterdam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer... En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Knoop het Hoevelaken 4 kilometer. Ook wat problemen bij Schiphol, want van en naar Schiphol rijden geen treinen. De brandweer heeft het treinverkeer daar even stilgelegd. En de vertraging is nu meer dan een uur. Goed, dat is uh, allemaal nog niet echt vakantie dan uh, daar in deze omgeving. Amsterdam, Rotterdam. Wat verwacht je verder? M een klein beetje file? Ja, er zal ongetwijfeld nog wel iets aan file bijkomen. Maar echt uh, schokkend zal het vanochtend uh, niet zijn. Ik denk niet dat we de 50 kilometer gaan halen vanochtend. Spreek je je later. Een sensatie van jewelste in het beachvolleybal. Robert Meuse en Alexander Brouwer zijn wereldkampioen geworden. Ze wonnen de finale in Polen van het Braziliaanse duo Ricardo Alex Costa Santos en Alvaro Mores Vilo. Gisteravond sprak Robert Meder van de NOS met Alexander Brouwer. Dit is echt ongelooflijk. Je uh, had er echt niet van kunnen dromen, joh. We gaan naar zo'n toernooi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 We keken elkaar ook naar die wedstrijd aan, zo van wat gebeurt hier joh, we kon het gewoon niet geloven na dat laatste punt. Echt, uh, dit, dit is zo gaaf joh, hier droom je natuurlijk van als, uh, als sporter. Ja. Uh, om om zo'n titel binnen te slepen, ja, het gewoon, uh, gewoon onbeschrijfelijk. Ja, je gelooft het nog niet, hè? hoor ik. Nee, uh, ja, ik, ja, ik, ik, ik, ik, ik kan er gewoon niet echt helemaal bij. Uh. <laughs> ik krijg van iedereen nu een berichtje zijn wereldkampioen, ja dat is het titel man. Dat, dat, ja, dat, normaal komt dat in films en in boeken. En, uh, en, uh, ja, nu uh, we hebben gewoon nog nooit een kwartfinale gehaald op een Grand Slam toernooi. En uh, ja, nu ben je wereldkampioen. verslaan je twee Braziliaanse teams, twee van de beste Braziliaanse teams. En uh, ja, ook de Duitsers in de halve finale was gewoon echt een goede wedstrijd. En dan uh, ben je nu wereldkouder ja, dus Dit is echt gewoon niet normaal. En wat dit ook betekent voor het, uh, het beachvolleybal en uh, ja, voor het programma Beast Team Holland. En we komen toch uh, af en toe wat aandacht tekort uh, in het, beach, met het beach, uh, Beast team Holland. En, ja, dat wij ons op deze manier zo kunnen manifesteren en met, met die begeleiding hier die ons zoveel steunt en uh, ons uh, ja, helemaal naar deze overwinning heeft uh, begeleid. Ja, dat is gewoon zo gaaf en uh, ja, dit is, dit is gewoon echt, ja, dit is zo mooi. Nou is het zo dat dit is jullie eerste finale ooit. Wat moet je nu nog doen om dit te over... Uh, uh... Nou, dat, dat zal ik je vertellen. Wij gaan, uh, wij gaan keihard trainen, want er zit gewoon nog heel veel rek in en... Uh, we voelen gewoon dat we echt, we kunnen gewoon nog een stuk beter. En het WK is natuurlijk mooi, maar uh, ja, het ultieme doel van topsport is natuurlijk gewoon de Olympische Spelen. Dus uh, 2016 in Rio, in eigenlijk het Valhalla uh, ja, van het beachvolleybal, daar, uh, ja, daar hopen we natuurlijk uh, hoge ogen te gooien. Dus daar gaan we naartoe werken. En we hebben uiteraard ook het, uh, het WK waar we dan, uh, ja, het speel gek, maar waar we onze titel mogen verdedigen over twee jaar. Uh, in eigen land, in Nederland. En, en dat... Ja, dat gaat natuurlijk ook echt uniek worden. En uh, dat dit is niet het, uh, het laatste wat men van ons gehoord heeft in ieder geval. Ja. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 journaal. En nog even terug naar gistermiddag. Heel Groot-Brittannië houdt zijn adem in. Annie Murray heeft al drie matchpoints verspeeld. Maar dan is het voor de vierde keer in die middag. Matchpoint. Maar gaat hij dan nu eindelijk historisch schrijven. Any point will do. Het is 3 uur en 8 minuten op de klok. 5-4, matchpoint voor Murray. Goede service. Goede service. De return is ook goed. Voorhand. Hart van Murray. En de bal gaat in and het net. Andy Murray. De waiting is over. Hij wint. Hij wint van de nummer 1 van de wereld. Novak Djokovic in 3 sets. Andy Murray is de Wimbledon Champion. Met 6-4, 7-5. And 6-4. Oh Geschiedenis. It is mooi. Murray wins. And you simply cannot give more. We've waited 77 years for this. The men's singles champion at Wimbledon 2013, Andy Murray. I don't know whether you realize what you've done, but boy, how does it feel to hold that trophy now? Yeah, it feels uh, slightly different to <laughs> to last year. Um, you know, it was last year was one of the toughest toughest moments in my career. So to, to manage to win the tournament today, it was an unbelievably tough match. Uh, so many long games, and I don't know how I managed to, to come through that that final game was unbelievable. From three match points, so I'm just so so glad to, to finally do this. Do you remember of that last point? I have no idea what happened. <laughs> I really don't know what happened. It was—I I don't know how long that last game was, but I don't know. I, I can't even remember. I'm sorry. That's, that's, that's how, how well I was concentrating. <laughs> we will enjoy watching it time and time again, ladies and gentlemen. The Wimbledon champion for 2013, Britain's. De kampioen van 2013, u hoorde Marcella Mesker, voor de NOS Sue Baker, Parker voor de BBC. En na acht uur gaan we eens kijken hoe de Britten reageren. Wat schrijven de kranten over deze historische overwinning? gaan we naar China. Een opmerkelijke veroordeling in China. Voormalige minister van Spoorwegen is daar veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf voor corruptie en machtsmisbruik. Wordt allemaal gemeld door het Chinese staatspersbureau. Marike de Vries is onze correspondent in China. Marike, wat heeft deze oud-minister allemaal misdaan?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 Maar staatsmedia brengen daar dan weer tegen in dat hij die voorwaardelijke straf heeft gekregen. omdat hij zo goed meewerkte. en zich meewerkt heeft opgesteld in het onderzoek. en zijn omkopingszaken heeft toegegeven. Maar het vertrouwen lijkt er dus nog niet helemaal mee hersteld. Dankjewel, Marike. Marike de Vries was dat vanuit China. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Mark Visser. Veel sportfoto's op de voorpagina's, Bert. De Volkskrant kiest net als trouw voor Andy Murray. Zijn rechtervuist gebald in de lucht, een verbeteren zicht. De tennisser is de eerste Brit in 77 jaar die Wimbledon wist te winnen. Oranje klimt naar Tourpodium, dat schrijft de Telegraaf. Die dus kiest voor de Nederlandse wielrenners Bauke Mollema en Laurent Stendam. Renners staan nu op de plaatsen 3 en 4 in het klassement van de Tour de France. Nieuwe wielerhelden noemt het AD'sen. En nog meer foto's in de Telegraaf op de voorpagina... Maar dan van drie verdachten van de grootste bankcomputerkraak ooit. De politie heeft de foto's vrijgegeven... in de hoop zo de identiteit van de Nederlanders te achterhalen. Bij de digitale bankroof werd begin dit jaar... wereldwijd 30 miljoen euro buitgemaakt. Criminaliteit onder zware psychiatrische patiënten... is in de regio Utrecht sterk gedaald. Komt door de inzet van bemoeizorg, zo schrijft de Volkskrant. Bij bemoeizorg worden thuiswonende patiënten dagelijks bezocht... ook als ze dat niet willen. Het AD waarschuwt voor een gevaarlijke vakantieuittocht. Nederlanders gaan slecht voorbereid en onveilig op vakantie. Blijkt uit een politiecontrole het afgelopen weekend. Politie en ANWB kwamen veel gebreken tegen. De caravans zijn overbeladen. Mensen hebben niet de goede spiegels, rijden zonder rijbewijs... of er ligt een lading los. Over caravans gesproken. Op de site van RTV Noord is een foto te zien van een caravan... die tussen de bomen is beland. Caravan die achter een auto zat, schoot op de A7 los... en vloog naast de snelweg in de berm. Caravan is zwaar beschadigd. De inzittenden van de auto kwamen met een schrik vrij. Kopten weer eens de zondebok, dat is de kop in dagblad Trouw. Het staat boven een artikel over Egyptische christenen. Volgens de krant zijn de kopten in Egypte het eerste doelwit... van de aanhangers van de afgezette president Morsi. Dit weekend werden christenen op meerdere plaatsen in het land... aangevallen door Morsi-aanhangers. Metro heeft een interview met Robin Ras. Ja, met wie zeg je dan? Robin Ras... Onder computerspelers schijnt het te bekennen te zijn. De Nederlandse student maakte het computerspel Snowden's League: The Game. Een computerspel over klokkenluider Edward Snowden. Het is een internationaal succes geworden. Honderdduizenden gamers hebben het spel al gespeeld. Wat kan je winnen en hoe gaat het? Weet jij het? Ik nee, heb je het al gespeeld. Uh, uh, ik heb het nog niet gespeeld. Ik, ik, ik, ik ga het uitzoeken. Ik heb het uh, ook nog niet gezien. Ik weet het niet. We, ga, we gaan het uitzoeken. Het staat in ieder geval in, het, uh, in Metro. Goed, dan kunt u het hele verhaal uh, lezen. We hebben na de klok van 7 uur nog veel meer nieuws. Onder andere gaan we even bellen met de vader van een wielrenner over het succes van zijn zoon, nummer 3 in de Tour de France.